Het is 11 uur, moet met het RWS-journaal. Turkije gaat ook het internet censureren. De regering van president Erdogan voert een wet in... die bepaalt dat voor het plaatsen van online video's... een vergunning nodig is. In de toekomst moeten series, livestreams van evenementen en nieuws... eerst langs de media waakhond. Alles wat zonder vergunning online staat, kan worden geblokkeerd. Gisteren riep Erdogan vervroegde verkiezingen uit. Die stonden gepland voor eind 2019... maar zijn nu over twee maanden op 24 juni... Erdogan's nagenoeg totale grip op de media... wordt beschouwd als een grote troef in de verkiezingscampagne. Koning Willem-Alexander heeft geen aandelen in bedrijven... die het predicaat koninklijk voeren, dus ook niet in Shell. Dat staat sinds vandaag op de website van het Koninklijk Huis. Volgens de Rijksvoorregingsdienst is de passage toegevoegd... om geruchten te ontkrachten. Er gaan al jaren verhalen dat leden van het Koninklijk Huis... aandelen hebben in de Koninklijke Shell... De PvdA eiste daar onlangs opheldering over... vanwege de rol die het bedrijf speelt bij de gaswinning in Groningen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor een scheepsbrand... in het Friese Terhorne. Dat ligt aan het Snekermeer, Onder meer een traumahelikopter is opgeroepen. Aan boord van het schip heeft volgens de brandweer... een explosie plaatsgevonden en zijn twee gewonden van boord gehaald. Ze worden behandeld door de aanwezige hulpdiensten. Over de oorzaak van de explosie op het schip is nog niets bekend.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 Eerder op de avond speelden Utrecht en Groningen gelijk in de gewaard. Het werd 1-1. Beide clubs kunnen tevreden zijn met die uitslag. Utrecht pakte het punt dat nodig was voor de play-offs. En Groningen kan door het gelijkspel niet meer degraderen. Het weer nog. Vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 10 tot 12 graden. Morgen opnieuw zonnig. De temperatuurverschillen zijn dan wel groot. Met 16 graden op de wadden tot maximaal 25 graden in het binnenland. Dit was het NWS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Een unicum is het niet, maar toch is het bijzonder. Volgende week donderdag wordt het Concertgebouw gedirigeerd door een vrouw. Elim Chan. En volgens mannelijke collega's zoals Maris Janssons is dat maar niks. En Broekner moet de vrouwen al helemaal niet dirigeren. Volgens pedagoog Jorma Panula, want daar gaan ze alleen maar van zweten. Emancipatie is mooi, maar tussen strijkplank en strijkstok... gaat voor sommigen nog een diepe kloof. Goedenavond, welkom bij het Oog. En wat gaan we tot 12 uur doen... Morgen is de feestelijke opening van een nieuw gebouw... van het Prada Museum in Milaan. Het onderwerp is van OMA, het bureau van oprichter Rem Koolhaas. Ik praat er straks over met OMA-architect Chris van Duin. En David Copperfield, een van de grootste illusionisten van de wereld... heeft bij de rechter moeten uitleggen hoe zijn verdwijntruc 13 werkt. Uitleggen hoe zo'n truc in elkaar zit... dat is natuurlijk de doodsteek voor elke illusie. En hoe erg dat is...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 F, alias Novel alias Buik, krijgt 18 jaar cel voor het opdrachtgeven voor moord. Het kopstuk van de mokromafia werd mede veroordeeld dankzij het kraken van telefoons. En wat las het OM in die versleutelde berichten? Hoe meedogenloos ze te werk gaan. En wat nog meer? Hoe snel wordt echt makkelijk wordt beslist over iemands leven. En verder? Dat het niet uitmaakt waar iemand wordt geliquideerd. Iemand moest gewoon op dat moment per se dood. President Trump blikte alvast vooruit op de ontmoeting met Kim Jong-un. En wat nou als het gesprek niet goed gaat? En stel dat de gesprekken mislukken met de Noord-Koreaanse leider, dan gaat Trump gewoon verder met: ja, met, met wat eigenlijk? En we we'll continue wat we doen, or whatever het is dat Maar we'll but something will happen. In Scheveningen brandde een strandtent af. Een voorbijganger, zag de ravage. Het heeft toch vicky geweest zo te zien. Ja, ja, snel. Heel snel. Een brandweerman kreeg direct medelijden. De eigenaar is behoorlijk eh, emotioneel. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want ja, we hebben een paar hele mooie dagen nog voor de boeg. En dat ziet hij gewoon allemaal eh, in, in vlammen opgaan. De dochter van de eigenaar was ook aangeslagen. Jezus, een uh, 35 jaar levenswerk van je ouders. Dat is denk ik wel heel triest. Haar vader kon zich wel vinden in die woorden. Ja, triest. Meer dan triest, begin van het seizoen? Ja, absoluut. De zaak staat net, dus... Uh... <kwijden> ja, niet leuk. Een paar uur later ging het al wat beter. En nu wil hij morgen weer open. Positief denken. We hebben eigenlijk geen restaurant, maar dat hebben we niet nodig. Want het wordt gewoon uh, 20 graden. Dus iedereen wil buiten zitten. En dat kan. Veel mensen spijbelden vandaag met het mooie weer. Zo ook deze juf met haar klas. Ja, anders hadden we nu les. We aan het spelen en aan het werken. Maar uh, we dachten van heerlijk weertje. We gaan lekker uh, naar de natuur. Juf kon niet meer stuk bij haar leerlingen. Ja, ik vind het heel leuk dat wij blij zijn dat wij naar Vevelpark gingen. Dubbel pech voor de binnenblijvers, want van deze modedeskundigen... mag je niet te bloot naar je werk. En ja, dan krijg je natuurlijk het punt van uh, de rokjes en de panties. Uh, panties, uh, liefst wel. Want je kunt je voorstellen als je geen panties draagt... iedereen heeft nog van die witte melkflessen... Uh, dat het wel wat minder representatief is. Op het strand proberen sommige dames intussen hun witte benen... zo snel mogelijk te bruinen. Ben je niet ingevet? Nee, ik Moet ik dan boos op je worden? Maar ik ben wel vet genoeg van het tot slot Rotterdam. De Britse krant The Telegraph schrijft dat je beter naar deze havenstad kunt gaan dan naar Amsterdam. Veel leuker. Dat wist Rotterdammer Jules Deelder natuurlijk al heel lang. Je zal er maar wonen als een stinkgracht... waar de hele dag van die platboom de schuiten van moffen en Amerikanen voorbij komen drijven, die je vreet uit je bek zitten te kijken. Ben je lekker mee? Ik ga het liever gewoon dood. Wat stel het nou helemaal voor dan dat Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, waterhoofd zal hij bedoelen? Stel het je tillers. Amsterdam heb het, ja, en anders jatten ze het wel. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En de krant van morgen is alvast u, voor u gelezen en uh, samengevat... en op schrift gesteld door Juri Stuenitzke. Het probleem van onbetrouwbare betonnen vloeren... blijft niet beperkt tot schoolgebouwen en garages. Want volgens NRC Next zijn er mogelijk ook constructiefouten... in het gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag. Daar zijn de afgelopen weken veertien ruimtes gesloten. Op sommige plekken in het gebouw mogen ambtenaren niet meer in groepjes staan. Bureaus en kasten mogen niet worden verschoven, maar onveilig... Nee, dat is volgens een woordvoerder is het volgens een woordvoerder absoluut niet. Werkzoeken in Spanje is nog altijd een helle tocht voor net afgestudeerden, meldt de Volkskrant. Nergens in Europa wordt zoveel opgelost met tijdelijke contracten als in Spanje. Een baan wordt er door werkgevers zo langzamerhand gezien als een wegwerpartikel. Werk je in dienst en dan bij het grof vuil. Het maakt jongeren radeloos is te lezen in de Volkskant. Dat tijdens het Eurovisie Songfestival van 2012... in Azerbeidzjan aanslagen zouden zijn voorkomen, dat was al bekend. Nu wordt in een boek van de perschef van de Israëlische delegatie... duidelijk wat er zou zijn gebeurd. De Telegraaf schrijft erover. Er lag een plan om de voltallige Israëlische delegatie... uit hun hotel te ontvoeren. Na een schietpartij in de lobby van de Israëliërs in de hoofdstad Baku... zouden uiteindelijk veertig verdachten zijn opgepakt. Trouw gaat in de verdieping in op de Turkse politie. Want wie beschermt Turken daartegen? Door de noodtoestand is de controle op Turkse agenten verdwenen. Slachtoffers vertellen hoe dat eruit ziet. De politiechef keek toe terwijl 15 agenten ons in elkaar sloegen... zegt een van hun. De correspondent vond meer mensen die het afgelopen jaar... in aanraking kwamen met de politie. Allemaal kregen ze te maken met grof geweld. De een, omdat hij demonstreerde ander omdat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Ze zijn bang dat het voorlopig zo blijft in Turkije... want de noodtoestand is gisteren opnieuw verlengd. Een rel bij het zandsculpturenfestijn in Garderen. Mogelijk wordt het pronkstuk, een nachtwacht... van 5 bij 5 meter weggehaald. Want volgens de gemeente staat de Zandnachtwacht op een stuk grond... met een agrarische bestemming. En dat mag dus niet, zegt een woordvoerder in het Nederlands Dagblad. Als de zandnachtwacht niet snel wordt omgeschoffeld, riskeert het zandvestijn een boete. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. So far away, doesn't anybody stay? Doesn't help to know you're just time away long ago. Doesn't anybody stay in one place anymore It would be so fine to see your face at my door And it doesn't help to know you're so Far away. De Nederlandse autoriteiten zijn verplicht... kinderen van Nederlandse jihadstrijders in Syrië... hierheen te halen en voor hun bescherming te zorgen. Dat staat in een advies van de Nederlandse kinderombudsman... dat vanochtend werd gepubliceerd. Maar het kabinet ziet het heel anders... Daarom gaan we nu naar onze Haagse verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Goedenavond, Koen. Voor we op de politieke reacties ingaan, even de inhoud van het rapport. Volgens de ombudsman heeft de overheid de verplichting deze kinderen terug te halen. Waar is die redenering eigenlijk op gebaseerd? Het belangrijkste argument, Koen, is eigenlijk dat uh, Nederland mede-ondertekenaar is... van het internationale verdrag in zaken de rechten van het kind. Mm -hmm. Beter bekend als het kinderrechtenverdrag. Nou, en in dit uh, VN-verdrag, alleen de Verenigde Staten doen er niet aan mee, geloof ik. Daar zijn de... de de rechten van kinderen geregeld. Onder andere het recht op, op zorg, op onderwijs. Nou, en daar is ook ingeregeld dat een overheid ervoor moet zorgen... dat die kinderen die rechten krijgen als ouders hun verplichtingen niet nakomen. Want die ouders die zijn natuurlijk de Nou, En volgens kinderombudsman Margriet Kalverboer... is daar in dit geval uh, sprake van. Nederlandse jihadstrijders en hun vrouwen... die zelfs soms ook jihadstrijder zijn... die verwaarlozen volgens haar de opvoeding van die kinderen... En daarom moeten die kinderen hierheen worden gehaald... zodat ze alsnog uh, die kinderrechten krijgen. Ja, en om hoeveel kinderen gaat het? Het gaat om uh, volgens een rapport van de Nationaal Coördinator... Terrorismebestrijding en Veiligheid... ongeveer om 145 kinderen met de Nederlandse nationaliteit of kinderen die daar aanspraak op kunnen maken. Ruim de helft onder de vier jaar. Sommigen zijn daar geboren. Ja, en velen zouden nu, uh, nu, nu het IS-kalifaat is ingestort... met hun moeders gevangen zitten in kampen van de Koerdische verzetsbeweging IPG... die een, een belangrijke rol heeft gespeeld in de grondgevechten tegen IS... en, en een bondgenoot was van westerse landen zoals Nederland... die, die daar de strijd via de lucht voerden. Ja, tot zover dat advies van die kinderombudsman. Wat vindt de politiek ervan? Ja, daar heerst uh, grote verdeeldheid over... Deze deze zogenoemde uh, kalifaatkinderen. Uh, die verdeeldheid zie je bij de oppositie, uh, maar ook in de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Uh, VVD en CDA voelen er echt helemaal niks voor om ook maar één van die kinderen hierheen te halen. Ze vinden dat niet nodig. Uh, geen verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering, want verantwoordelijk zijn de ouders. En ze vinden het ook riskant, want die kinderen, zeker als het uh, om wat oudere kinderen gaat, die zouden wel eens onherstelbaar geïndoctrineerd kunnen zijn... met de extremistische opvattingen van hun ouders. Ja, in ChristenUnie en D66 zien dat toch wat anders. Uh, en, en onlangs was er een debat waar dit uh, zijdelings eigenlijk ter sprake kwam. Maar toen kwam dit heel scherp aan de orde... Uh, tussen ChristenUnie-Kamerlid Stineke van der Graaf... en Madeleine van Torenburg van het CDA. Waar het mij vooral om gaat... is dat vrouwen een ander soort kracht hebben in deze samenleving. Dat ze uh, in de opvoedkundige rol juist die radicalisering op een andere manier stevig kunnen verankeren bij die kinderen. In het rapport van de NCTV vorige keer stond heel duidelijk dat het een agenda van de IS is... om ervoor te zorgen dat de publieke opinie in Nederland wordt beïnvloed... ten aanzien van de kwetsbaarheid van kinderen daar. Natuurlijk moeten we kijken naar de kwetsbaarheid van kinderen... maar laten we niet onderschatten wat hierachter zit. Dank u wel. Er is een interruptie van mevrouw Van der Graaf voor u. Ik zou mevrouw Van Torenbuur graag uh, willen vragen of zij het ook, ook het punt ziet... dat kinderen ook de dupe kunnen zijn van de slechte keuzes die ouders hebben gemaakt. En dat dat ook een factor is die op deze kinderen van toepassing zou kunnen zijn. Ja, het is verschrikkelijk dat hier kinderen de dupe van worden. Het is uh, net zo verschrikkelijk dat deze ouders vele kinderen uh, vermoord hebben. En, hun, en of ze tot wees hebben gemaakt. Dus die, dat belang leg ik er langs. Ja, grote huiver dus bij, bij Madeleine van Torenburg van het CDA en ook bij de VVD. De partij van, uh, van Mark Rutte die een paar jaar geleden in een verkiezingscampagne al zei... dat jihadstrijders beter daar kunnen omkomen dan kunnen terugkomen naar Nederland. Uh, die zien dus ook niks in, dat, in die opvatting van de kinderopmundsman. ChristenUnie en D66 benadrukken vooral, vooral de onschuld van die, van die jonge kinderen. En Volgens Kees Verhoeven van D66 is het daarom echt nodig... dat sommige kinderen in elk geval teruggehaald kunnen worden. D66 heeft eigenlijk altijd gezegd dat je niet kan uitsluiten... dat er gevallen zijn, schrijnende gevallen zijn... waarbij het nodig is of het beste is om kinderen wel terug te halen. Maar het belangrijkste is vanwege het feit dat situaties zo kunnen verschillen... de veiligheid van de plek waar ze zijn, de gezinssituatie... dat je per geval moet bekijken wat het verstandigste is. Het kan dus zo zijn dat de situatie van het kind dusdanig is... dat je moet zeggen, we moeten in het belang van het kind... dat de dupe is van de foute keuzes van, van zijn of haar ouders... om ze wel terug te halen. Ja, u, u zegt uh, de dupe van uh, de ouders. Bedoelt u daarmee te zeggen dat die kinderen eigenlijk onschuldig zijn? Nou ja, als jij een kind bent wat bijvoorbeeld geboren wordt... nadat jouw ouders zijn uitgereisd... Uh, of meegenomen is op zeer jonge leeftijd... Ja, dan is er sprake van onschuldigheid bij het kind. Uiteraard, er zijn heel veel kinderen die onder de vier jaar zijn... Uh, en die in dat soort uh, kampen of uh, omgevingen uh, zitten. Ja, je kunt die kinderen niet verwijten dat die ouders uh, die, die keuze hebben gemaakt. Dus je moet ook absoluut het belang van het kind uh, meewegen. Wilko, wat vinden de Koerden er eigenlijk van... dat Nederland die kinderen tot nu toe niet wil terughalen uit die gevangenkampen? Ja, die zijn hier helemaal niet blij mee. Uh, het, het zijn daar een soort krijgsgevangenen... Met een, met een westerse nationaliteit, soms een dubbele nationaliteit... maar in elk geval doorgaans geen Syriërs... Uh, en de Koerden zijn deze uh, ja, westerse krijgsgevangenen liever kwijt dan rijk. En ze voelen zich ook wel een beetje in de steek gelaten... door bondgenoten voor wie zij in de grondgevechten in de strijd tegen IS de, de kastanjes uit het vuur hebben gehaald. Uh, want ja, uh, landen zoals Nederland leverden alleen uh, luchtsteun. Die werd natuurlijk zeer gewaardeerd. Maar uh, ja, de echte gevaren liepen de Koerdische strijders. Uh, wat ook een rol speelt in de teleurstelling bij de Koerden... is dat enkele andere westerse landen, bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk wel mondjesmaat kinderen terughalen. En, en uh, juist die positie van die Koerden is voor D66 en de ChristenUnie... en ook voor de linkse oppositie in de Kamer... ook een, een extra reden om wel in elk geval... een aantal van die kinderen hierheen te willen halen. Ja En hoe gaat dit nu verder in Den Haag, denk je? Ja, Minister Grapperhaus, die er tot nu toe niks inziet... die moet nu met een officiële reactie gaan komen... op de opvattingen van de kinderopmoetsman. Hij zal vermoedelijk tegenblijven. Uh, dat geldt denk ik ook voor VVD en ChristenUnie. Uh, vermoedelijk ook, uh, mogen we wel aannemen voor PVV, Forum voor Democratie, ook de SGP. Dus ik denk dat er een meerderheid uh, voor het terughalen van kinderen... die zit er voorlopig uh, echt niet in. En de oppositie en de kinderombudsman... die zullen dus voorlopig hun zin niet gaan krijgen. De dankjewel. dank Her love is not for movie stars, nor loving men or straight beggars She wants to be, she wants to see, she wants to say let's go Never fell for anyone, a mine of gold, a heart of stone She wants to feel, she wants to kneel, always on your mind Her mother told her she could be with all the men Radio Days. Be who you are. In Zuid-Afrika buigt morgen een rechter zich over de vraag... of wapenhandelaar Guus Kauwenhoven aan Nederland moet worden uitgeleverd. Vorig jaar is deze man hier bij Verstek veroordeeld... tot 19 jaar gevangenisstraf... voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid... aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Frank Slijper van Pax is expert op het gebied van wapenhandel. Dag meneer, Pax, uh, meneer Slijper, goedenavond. goedenavond. Eerst even de luisteraar bijpraat over het verhaal Kauwenhoven. Wanneer heeft hij die misdaad ook alweer gepleegd? Um, tussen eind jaren negentig en het uh, begin van deze eeuw... Uh, is hij uh, betrokken geweest bij de burgeroorlog die toen woedde in Liberië. Ja, en, en wat, wat, wat heeft hij precies gedaan waar hij is voor, voor is veroordeeld?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 En met de handel in dat hout, uh, het geld wat hij verdiende... Uh, financierde hij uh, de oorlog, financierde hij uh, milities, soldaten... Uh, deels via zijn eigen bedrijf, uh, kocht hij wapens in... en daarmee uh, is hij uh, medeplichtig aan oorlogsmisdaden bevonden. Ja, en waarom deed hij dat eigenlijk? Uh, voor het geld, heel ja, simpel. Maar hij was wel een, heel rijk, toch? Uh, nou, hij is heel rijk geworden van die houthandel. Ja. En uh, hij heeft... Uh Um, om, om zijn positie te kunnen handhaven had hij goede relaties uh, in, in, in de top van Liberia. Inclusief met uh, de toenmalige president Charles Taylor. En uh, om die relaties goed te houden uh, moest hij naar verluid de helft van zijn winst uh, afromen en, uh, aan, aan Charles Taylor en, uh, en het land betalen. Dus in, in die zin was hij eigenlijk een, een belangrijk deel van de, van de schatkist van Liberia. En daarmee ook een uh, belangrijke kurk om de oorlog uh, gaande te houden. Ja, en hoe kwam Kauhoven eigenlijk aan die wapens die hij sleet? Um, dat werd uh, ingekocht uh, op, op de illegale handel. Uh, via tussenpersonen werden helikopters gekocht, kalashnikovs, gra granaatwerpers, uh, munitie voor die wapens. En uh, die uh, wist hij voor een groot deel via de haven in uh, Buchanan, die hij ook voor een deel uh, bezat, uh, wist hij die wapens het land uh, binnen te smokkelen. Ja, en, en, en toen is hij naar Zuid-Afrika gevlucht? Uh, ja, dat was een tijd later. Uh, er is uh, eind, eind jaren 90... Door, door in eerste instantie... grote uh, mensenrechtenorganisatie... Global Witness is er veel onderzoek gedaan... naar uh, Kouwenhoven... en zijn handel en wandel in Liberia. Vervolgens is het OM dat gaan onderzoeken. Uh, toen is er sinds... 2004 uh, is, is die, die rechtszaak gaan, gaan lopen. In eerste instantie veroordeeld. Vervolgens door uh, het gerechtshof vrijgesproken... door de Hoge Raad in Cassatie weer terugverwezen naar het hof. En nu dus, uh, of inmiddels een jaar geleden... Uh, in hoger beroep uh, tot 19 jaar veroordeeld. Ondertussen was hij, uh, of, of in de periode daarvoor, was hij vrij man. En heeft hij zich in Zuid-Afrika gevestigd. Om weer een nieuwe handel in, uh, in Congo uh, op te starten. Naar verluid weer in, uh, in, in houthandel en in infrastructuur. Uh, er zijn daar geen uh, verhalen van wapenhandel uh, bekend. Uh, mogelijk uh, heeft hij wat dat betreft zijn les geleerd. Maar uh, hij is altijd uh, die handel in Afrika blijven drijven. Ja, opereren illegale wapenhandelaren meestal zoals, hij dat, zoals deze Kouwenhoven dat heeft gedaan? Uh, voor een deel wel. Ik bedoel, je ziet vaak uh, vergelijkbare kenmerken. Ze duiken natuurlijk altijd op uh, bij, bij conflictgebieden. Landen die uh, moeilijk langs legale weg aan wapens kunnen komen. Uh, daar uh, vervullen dit soort personen een, een schakel uh, in, in uh, de hele uh, wapenhandel. Uh, het bijzondere aan Kouwenhoven is wel...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 Uh, nou, ik denk wel dat dat zijn belangrijkste drijver was. Het was meer omgekeerd. Hij, hij wist dat hij uh, dicht bij de macht moest zitten om zijn handel te kunnen uh, laten plaatsvinden om te kunnen uh, geld verdienen. Uh, niet per se om, om zelf uh, invloed te hebben in, in het politieke leven in Liberia. Het ging hem vooral om het uh, geld te verdienen en daar had hij ja, in feite alles voor over. Ja, maar er zijn dus meer illegale wapenhandelaren hè, zoals deze man. Ja, ja ja, ja. ja dat, uh, die zijn er denk ik ja. zolang als er oorlogen zijn. En, en zeker zolang als er wapenembargo's bestaan. Wie, en, wie is de bekendste eigenlijk? Nou, ik denk ja, algemeen meest bekend. Zeker uh, van, van de laatste twintig jaar is de Rus uh, Victor Bout. Uh, bekend van uh, bijvoorbeeld uh, de film uh, Lord of War. Waar Nicolas Cage uh, in ieder geval een beetje geïnspireerd op, op het leven van hem uh, een rol speelt. Er is een documentaire ook over hem gemaakt. de Notorious Macbeth. Mr. Bout, um, hij was de man die, die aan allerlei conflicten, uh, wapens, leverde, Maar tegelijk ook, en, en dat zie je vaak bij dit soort dingen... Uh, ook voor de VN uh, regelde dat er uh, transporten werden uh, plaatsvonden... Van, mm -hmm. van, van troepen en, en dat ja. soort uh, zaken. U zegt al, die Victor Bout zit vast in de VS. Maar wat zijn de grote jongens van nu, weet u dat? Uh, die, die op dit moment handelen. Ja? Nou ja, dat, dat is vaak een beetje het probleem met illegale wapenhandel. Die vindt uh, in het. Uh, <laughs> staan in het staat niet in het telefoonboek. Nee, en dat vindt in het donker plaats. En pas ja. uh, op het moment dat mensen gepakt worden. Uh, dan, uh, dan komen die zaken meer aan het licht. en komen de verhalen ja. erachter meer naar boven. En waar halen ze tegenwoordig die wapens vandaan? Um, nou, dat is vrij divers. Uh, kijk. De, de, de voormalige warschau Pactlanden dat, dat was jarenlang... En, en nog steeds wel een, een bron van, van kalasjnikovs... van allerlei wapens die daar overtollig waren geraakt. Maar kijk nu ook naar, naar, naar het Midden-Oosten... Wat, wat er rond Irak en, en Syrië gebeurt. Daar zijn wapens buitgemaakt, die worden vervolgens weer doorverkocht. Dus ja, het, het vindt op van allerlei plaatsen... Plaats, en vaak in, in landen waar een... En grote corruptie is en een gebrekkige controle op, uh, op, op wapens. Daar, uh, dat is vaak de oorsprong uh, van die wapens. Nou ja. We hebben het nu over deze Kouhoven. Maar er zijn nog andere beruchte Nederlanders, toch? Ja, zeker. Nou ja, we hebben... Uh, eigenlijk de laatste 15 jaar een paar processen gehad in uh, Nederland die, die wel spraakmakend waren. Misschien het meest bekend uh, de zaak tegen Frans van Andraat de, de man die uh, Saddam Hussein van chemicaliën voor, uh, voor zijn gifgasprogramma uh, voorzag in de jaren 80 tijdens de oorlog tussen Iran en Irak maar ook tijdens uh, de aanvaloperaties de waarbij uh, Saddam Hussein uh, de Koerden in Irak uh, met gifgas bestookte en vermoordde daar is van Andraat voor 16,5 jaar uh, voor dezelfde ingegaan, uh, twee jaar terug uh, vrijgekomen. Uh, maar dat was een, uh, ja, een, een unicum eigenlijk in de rechtspraak voor uh, waar het gaat om uh, het aanpakken van uh, illegale wapenhandel. Ja. Wat, wat moet je als, als illegale handelaar eigenlijk in huis hebben om zo aan die top mee te draaien? Um, je moet niet een al te uh, gevoelig geweten hebben. Dat, <laughs> daar begint het mee. Ja, en verder uh, vaak zijn het mensen die uh, niet, niet altijd, uh, in het geval van, uh, van Kouwenhoven bijvoorbeeld niet... maar vaak mensen met een militaire achtergrond hebben in de inlichtingenwereld uh, gezeten, kennen... Vaak uh, wat, wat meer alle clandestine kanalen. Mensen die uh, uh, toegang hebben ook tot wapenbedrijven of tot uh, wapenopslagplaatsen. Uh, mensen die goed gebruik weten te maken van, van sluiproutes, uh, poreuze grenzen. Uh, slim zijn in het vervalsen van papieren. Een beetje gewiekste types. Uh, goede zakenmannen en uh, niet, uh, niet al te bang. Nee, en worden de deze mannen vooral ingeschakeld door echt foute regimes? Of, of is dat niet altijd zo? Nou ja, meestal wel uiteindelijk. Want uh, kijk, de, als, als de Saoedi's een uh, gevechtsvliegtuig willen hebben... die kunnen dat gewoon uh, bestellen bij uh, BAE Systems in Engeland... of bij Lockheed Martin in, ja. in, uh, in de VS. Maar uh, als je in een conflictgebied zit... en zeker als er een wapenembargo tegen loopt... dan uh, is het natuurlijk een stuk moeilijker om dat via de, de normale wegen te doen. Dus uh, ja, dan... Uh, wat dat betreft zijn het vaak conflictgebieden, landen met een wapenembargo. Maar ook bijvoorbeeld landen met, uh, die, die massavernietigingswapens willen maken. Die zijn ook uh, vaak aangewezen op, op de illegale kanalen. Ja. We gaan afwachten of Van over binnenkort in Nederland is. Ik sprak met Frank Slijper van Pax. Dank u wel. Geen dank. O homem que diz dor, não dá. Porque quem dá, mesmo, não diz. O homem que diz, vou, não vai. Porque quando foi, já, não quis. O homem que diz, sou, não é. Porque quem é, mesmo, é, não sou. O homem que diz, dor, não dá. Porque ninguém dá, quando quer. Coitado do homem que cai, no canto te ontsanhar. Xango me dando liquidez Se a canto de Osanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá Gilberto, let go. David Copperfield, een van de grootste illusionisten van de wereld... heeft bij de rechter moeten uitleggen hoe zijn verdwijntruc werkt. 13 heet die truc. Omdat hij 13 mensen uit het publiek laat verdwijnen. Uitleggen hoe het werkt, dat is natuurlijk de doodsteek voor elke illusie. Ik ga erover praten met een collega van Copperfield. Goedenavond, Victor Mits van Mindfuck. Hoi, goedenavond. Die, kent u deze truc eigenlijk, 13? Uh, ja, ik weet uh, dat het echt een beroemde truc van hem is. En dat hij er uh, in Las Vegas zijn show eigenlijk altijd mee afsluit. Ja, want wat zie, wat zie je als publiek bij die truc? Uh, er staat een heel, uh, heel grote uh, vierkante doos uh, met dertien uh, stoelen daarin op het podium. Mm -hmm. Er worden dertien mensen uit de zaal geroepen. Die gaan daar in zitten op die stoelen. Dan gaat het doek omhoog. En binnen een paar minuten staan ze ineens achter in de zaal. Oh, <laughs> dat is de illusie. Oh ja. En had u zelf al een keer uitgedokterd hoe die hoe die Koppenviel dat voor elkaar krijgt? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, als, als, als illusionist ben je natuurlijk wel van heel veel geheimen en methodieken op de hoogte. Dus ja. ik, ik, ik wist wel al hoe dit werkte, ja. ja. Toen, toen ik het zelf hoorde was ik eigenlijk, zeg ik u heel eerlijk, gewoon teleurgesteld. Maar die truc die kan, <laughs> alleen maar, ja, kan alleen maar lukken als dertien willekeurig gekozen mensen meewerken. En die moeten dan ja. via de coulissen heel snel verdwijnen en omlopen. En dan via de voordeur binnen sluipen. Nou ja, dan denk ik, is dat nou zo'n goede truc?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 Ja, dan, dan respect voor krijgen op de manier hoe ge, genuanceerd dat is gedaan eigenlijk. Ja, maar die mensen zitten dus in het complot, zeg maar. Ja, die zitten eigenlijk op het moment dat ze daar uh, zitten en het doek gaat omhoog. Op dat moment worden ze gevraagd om snel mee te komen. Dus het is niet zo dat ze van tevoren weten dat ze, ja. dat ze in het complot zitten. Maar wel op het moment zelf. Instant stuiting heet dat eigenlijk. U zegt hij doet die truc, heeft hij jarenlang gedaan. Hè? Maar hoe ja. hou je dat nou stil als je elke avond dertien mensen in je complot betrekt? Ja, dat is, dat is misschien nog wel het grootste truc. Dat geheim. is de grootste truc, ja. Ja, maar dat, dat, dat weet ik eigenlijk ook niet per se. Um, ik denk dat er voor een gedeelte wel meespeelt dat mensen een beetje trots zijn. Dat ze deel uitmaken dan van, die van het die... geheim. Ja, en dat ze daarom in uh, daarom mond houden, maar het is niet de manier, in, in Mindfuck, uh, dat zeg ik ook nadrukkelijk bij elke aflevering, gebruik ik nooit acteurs en nooit dit soort technieken, want ik vind het helemaal niet leuk als iemand anders meewerkt met ja. de illusie. Nou moest Copperfield dit uitleggen aan de rechter, hè? Nou, dan kun je die truc weggooien, toch? Ja, ergens, uh, ergens kan je, kan je die, kan die, die truc wel in de prullenbak gooien, ja. ja. Kijk, dat is natuurlijk het is gewoon, je hebt een erecode als illusionisten, en uh, het, is, het is heel erg jammer dat dit uh, nu zo bekend moest worden. Anderzijds denk ik dat Copperfield er zelf, los van de, van de beroepsethiek, ja. uh, zakelijk gezien zal hij er niet echt wakker om liggen, want hij is volgens mij uh, 800 miljoen waard of wat is het. En wat we nog niet gezegd hebben, hij moest het bekendmaken omdat er iemand, een van die 13 mensen, gewond was geraakt, hè? bij, bij ja, het nee, dat is, van dat is, een truc. Ja, nee, precies. Het is niet zo dat een rechter bij hem aanbelde en zei ik wil nu dat je die truc uitlegt. Nee. nee, er zat wel een reden achter. En dat dus die rechter is inderdaad... er nu zelf mee door het land reist ook, met die truc. <laughs> nee, ja. Ja. Ja. nee uh, hij, uh, er is inderdaad iemand gewond geraakt uh, tijdens dat parcours, dat, ach, dat snel rennen achter de schermen. Uh -huh. En die man die uh, ja, de rechter kon eigenlijk alleen maar bepalen of Copperfield uh, schuldig was, door het geheim uh, ook te weten te komen. Dat is eigenlijk de hele crux. Ja. U legt soms op televisie ook uit hoe een truc werkte Waarom doet u dat? Nou, ik maak in Mindfuck uh, uh, vanuit mijn achtergrond als arts heel erg het onderscheid tussen, ja, uh, illusies, trucs met dubbele bodems, mm -hmm. waarvan als je het geheim weet dat het dan eigenlijk uh, alleen maar afbreuk doet aan de illusie versus de illusies waarvan ik zeg als je het geheim weet of in ieder geval een tipje van de sluier dan leer je er wat van over je zintuigen of over hoe je brein werkt hoe afleiding werkt uh, je geheugen dat soort fenomenen ja. en dat vind ik leuk in mindfuck niet per se om te zeggen kijk daar zit de dubbele bodem en daar zit de spiegel dat interesseert me niet en dat zou ik ook nooit verraden maar als ik denk dit kan bijdragen aan een bepaald inzicht over jezelf over je perceptie dan vind ik het af en toe wel leuk om, om iets te vertellen. Ja. Ja, hoe vinden illusionisten dat, dat u dat doet? Nou, er is niet een. Daar, kijk, je hebt net zoals met alles, heb je gewoon bepaalde illusionisten die vinden je mag niks verraden. Ja. Uh, en je, je hebt andere mensen die er juist een sport van maken om alles uh, te vertellen. Je hebt ook die goochelaars ontmaskerd gehad, hè, een tijdje ja. terug. Ja. die show. Uh, en ja, ik zit er een beetje tussenin. An sich vind ik dat, dat je geheimen geheim moet houden. Ja. Maar af en toe, als ik denk dat we er iets van kunnen leren, dan... Uh, ja, ja, maar die trucs, die kunnen ze niet meer doen dan, als u ze hebt uitgelegd. Ja, dat is ook nog maar de vraag hoor. Um, een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld Pen Teller in Amerika. Een uh, illusionisten duo. Uh -huh. Die hebben Balletje Balletje, het be be bekende Balletje Balletje. Met de balletjes onder de bekers die van plek verwisselen. Hebben ze gedaan op een groot podium. Maar dan met doorzichtige bekers. Ja. En eigenlijk zie je dan het geheim. Hè? Dus je ziet dat ze met hun vingervlugheid stiekem de balletjes laden en verwisselen. Etcetera. Oh, ja? Maar de grap is dat omdat, je, omdat ze het zo mooi, vanuit een mooie choreografie doen. En alsnog met heel veel afleiding en een mooi babbeltje erbij. Dat het eigenlijk alsnog als magie aanvoelt. Ja, ja, ja, ja. die illusie. Nou, dus er zijn, er zijn ja. bepaalde illusies die als je het geheim eenmaal weet. Dat je er dan alsnog gewoon naar kan kijken en van kan genieten. Maar alleen als je het zo gracieus doet als zij en, en er en een choreografie van maakt. Want een ander ja. die het echt uh, doet als, als truc, die, ja, die, die geloof je niet meer. Ja, er is ook nog een, andere, een ander fenomeen wat aan de hand is. Dat is namelijk dat er verschillende methodieken uh, zijn... die de grondslag kunnen liggen aan een illusie. Noemt u ze voorbeeld? Uh, nou, kijk, als ik uh, stel ik laat een muntje verdwijnen in mijn hand... Uh, dan kan ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat, dat je denkt dat ik het muntje van de ene hand in de ander overpak... terwijl die eigenlijk uh, in mijn ene hand achterblijft. Yes. Ik kan er ook uh, voor zorgen dat, dat die wel echt in mijn andere hand wordt overgegeven... maar dat die misschien, ik zeg maar even wat, met een elastiek snel in mijn mouw wordt getrokken. In theorie zou ik bijvoorbeeld uh, bij wijze van spreken zelfs een hologram van een muntje op mijn hand kunnen projecteren... zodat je denkt dat er een munt is, terwijl die er eigenlijk helemaal niet is. Kan allemaal. Ja, en dit is gewoon even een hypothetisch voorbeeld, hoor. Mm -hmm. Maar uh, het laat dus wel zien dat er letterlijk meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Sterker nog, het is wel grappig... Want want wij staan met Mindfuck. Eind oktober sta ik ook met mijn eigen live show in de AFAS. Oh ja. uh, dat wordt echt een live show, net zoals Copperfield, voor de hele familie. En uh, dan kan je recht onder je neus uh, mijn illusies ervaren. Oh ja. Moeten we hele grote munten van... meenemen? Ja, nee, ik ga het iets groter aanpakken. <laughs> ja. Maar ik was dus, en dat is wel de grap ook... ik was echt van plan om een soortgelijke illusie à la Copperfield uh, te gaan doen. Niet precies hetzelfde, maar wel gebaseerd op. En dat kan ik nu nog steeds doen. Alleen zou ik nu een andere methode moeten gebruiken. ja. Is dat nou een dramatische dag voor David Copperfield? Is hij van zijn voetstuk gevallen voor u? Nee, nee van zijn voetstuk is hij zeker niet gevallen. Het is veel mooier als de magie in stand was gebleven. Ja. Uh, het is vaak ook, als je het geheim helemaal weet, precies wat jij zegt... dan is het eigenlijk veel minder leuk. Mm -hmm. uh, en als je het zo... Ja, het is wereldwijd in het nieuws. Dus iedereen, veel geïnteresseerden, die konden met weinig moeite... konden ze achter het geheim komen. Daar heeft eigenlijk niemand baat bij gehad. Nee. Dus ik, ik, ik vind het jammer. Maar anderzijds weet ik ook uit ervaring dat het... Ja, die man die heeft zoveel illusies. En, en hij is überhaupt uh, uh, ja. <laughs> ik bedoel, hij heeft zijn eigen privé-eiland. Dus die komt er wel hoeven. weer overheen. Ja. <laughs> ja, die zal er vast wel weer ja. op zijn manier overheen komen. Ja. Maar in het algemeen is het wel uh, ja, jammer in ieder geval dat dit uh, via de rechter zou heeft moeten gebeuren. Ja. Victor Mitt, dank u wel voor uw uitleg. Yes, dank. Dag. Dag. Morgen is de feestelijke opening van de Prada-toren in Milaan... waarmee het nieuwe museum voor moderne kunst voltooid is. Het, het ontwerp is van het Rotterdamse OMA, het bureau van oprichter Rem Koolhaas. En hier in de studio is architect Chris van Duin van OMA. Goedenavond, meneer Van Duin. Goedenavond. U komt ook echt rechtstreeks uit Milaan, hè nu? Ik ben vanmiddag aan het terugkomen vliegen uit Milaan, inderdaad. Ja. U hebt jaren aan die toren gewerkt, samen met Koolhaas en met andere mensen. Het gebouw dat morgen opent is... Nou, Dat kunnen we zeggen, spectaculair. Ik heb er een foto van gezien. Het is een zigzaggend gebouw, schrijft de New York Times. Is dat een goede omschrijving? Ja, het is het, het sluitstuk van eigenlijk een proces van tien jaar. Uh, het tiende gebouw en uh, het enige verticale gebouw van het project. Uh, er zijn drie nieuwe gebouwen en zeven bestaande gebouwen. Allemaal en voor het museum? Allemaal voor het museum. Dus het museum kan gebruikt worden eigenlijk als, als één museum, maar ook als... Tien losse musea eh, met, met een openbare publieke ruimte ertussen En al die gebouwen van het museum hebben jullie ontworpen? Ja, de bestaande gebouwen die bestonden natuurlijk allemaal. We hebben ze allemaal aan moeten passen. Eh, en we hebben ze samen laten eh, smelten tussen oud en nieuw en binnen en buiten. Dus het, het unieke daaraan is dat het gebruikt kan worden... zowel voor één hele grote tentoonstelling als voor tien totaal verschillende tentoonstellingen. Hoe lang bent u hiermee bezig geweest? We zijn begonnen in 2007... Dus tien jaar? Elf tien jaar. jaar? Tien jaar, tien ja, jaar. Ja, ja, en bijna continu ook? Nou, we hebben op de dag af, tien jaar geleden, hebben we het concept gepresenteerd. Ook in deze week, tijdens de meubelbeurs in Milaan. Toen was het zeg maar officieel. En daarvoor waren we al een half jaar bezig met uh, ja, studies. Uh, het begon eigenlijk met een open vraag van, van Prada. Van, we hebben een foundation. We doen tentoonstellingen. We hebben een collectie, maar we hebben geen museum. En misschien is het een goed idee om het in Milaan te doen. Misschien in Beijing, misschien in New York. Maar we hebben hier dit complex. Het oude industriele complex wat we gebruiken als opslag. En uh, ja... Kijk er eens naar. Eigenlijk is het zo begonnen. Ze wisten niet wat voor museum ze wilden, hoe groot, wat voor soorten ruimtes. Want een oud-industrieel complex, dan denk ik dat daar zie ik uh, viezigheid voor me, grauwe, grauwe rommel eigenlijk. Ja. Het, het, het was ook uh, half vervallen. Het was ook in een deel van de stad. Net aan de zeg maar, verkeerde kant van, van de rails. Uh, wat nog ja, een beetje shabby erbij lag. Oh ja. uh, en die... Maar u, u begint helemaal te stralen als u erover vertelt. Ja, het was voor u een groot feest. Dit, dit, was, dit was een groot feest. Ja? Klopt, klopt. Ja nee, We zijn er naartoe gegaan en we zagen die, die gebouwen. Die eigenlijk grotendeels alleen maar als, als opslag werden gebruikt. Uh, maar je zag gelijk de potentie. Het was de schaal van, die, van, van het gebied is zo dat je er... je zult er niet in verdwalen... maar er zijn steeds allerlei nieuwe plekjes en hoekjes te ontdekken. Ja, en die toren die nu het sluitstuk is hè, van dit ontwerp... Dat moet ook een soort, die moet ook een soort landmark worden hè, van Milaan. Ja, ja, eigenlijk is het hele gebied van die tien uh, gebouwen is, is ommuurd. Dus je ziet eigenlijk, behalve door de poort, niks van binnen. Dus van, van als je langs rijdt, uh, zul je niet snel zien dat dat het Prada Museum is. En deze toren, die, die keert zich naar buiten. Die kijkt frontaal naar het centrum. Dus ook vanuit het centrum kun je het zien. En er zitten enorme glazen gevels in... ...afgewisseld met wit betonnen gevels. En ook een gigantisch hoge toren? Of? Het is 60 meter, precies. Nou, dat, is, dat is heel overzichtelijk. Het is een, het is, ja, voor, ja, inderdaad, het is overzichtelijk. Maar Milaan is, net als Amsterdam, ook een vrij platte stad. Ja. Er zijn niet zoveel torens, dus hij, hij springt er al snel uit. Want bijvoorbeeld in Dubai maken ze nu torens van honderden meters. Hè? Ja. Is dat de kers op de taart, is dat nog weer veel mooier? Dat is de eeuwige race om wie de hoogste toren maakt. En uh, ja, die race die is natuurlijk al heel oud. En die zal ook steeds verder geschoven worden, verder geschoven worden. We zijn nu bezig met eentje van een kilometer. Ja. Um, Prikkelt u dat ook als architect? Nou, nee, want die race voor de hoogste toren zul je nooit winnen. Ja, voor een paar jaar misschien. En het is vooral ook een staaltje engineering. Uh, maar de, wat veel interessanter is, is wat, wat kan een toren oh. een wezen bijdrage leveren aan een stad of aan een plek of aan een programma. En ik denk wat dat betreft ons ontwerp wat we gemaakt hebben voor CCTV... het hoofdkantoor van de Chinese televisie... Uh, wat we in 2008 hebben afgeleverd, is een gebouw van 250 meter. Maar het ziet er niet uit als een toren. Het is een, een, een vorm die helemaal meebuigt en aangevast... En, en, Daarmee een belangrijk deel van de... Uh, meebuigt uh, met, met de wind? Nee, niet meebuigt met de wind. Het zijn eigenlijk twee torens verbonden boven gronds, Maar op zo'n manier dat het lijkt alsof ze bijna hein, instabiel zijn. Bijna omkiepen. En daarin zit alle televisiestudio's. Alle, alle, alles wat met tv te maken heeft zit daarin. Inclusief theaters en een hotel en dergelijke. En um, alleen dat gebouw is nu echt onderdeel van de identiteit van Beijing. Het staat in alle logo's. En ik denk dat je daarmee uh, veel grotere bijdrage hebt geleverd... Aan, aan de identiteit van een stad en een plek en een programma... dan puur de hoogste toren te bouwen. Ja. Uw bureau OMA werkt over de hele wereld. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de oprichter Rem Koolhaas. Is hij toch een beetje de Johan Krui van de architectuur? De iemand door wie alle deuren open gaan? Uh, ja, ik denk dat, dat, dat, dat, dat Rem heeft het bureau in meer dan veertig jaar geleden opgericht. Uh, dat die ja, misschien wel omschreven kan worden als Johan Kruijf van de architectuur. En is hij, hij nog ook bij elke opdracht betrokken eigenlijk? Nou, nee. Uh, niet elke opdracht. Het uh, bureau is... Toen ik begonnen ben, 20 jaar geleden, hadden we 40 man. We zijn nu met 350 man. Uh -huh. We werken aan 60 tot 80 projecten tegelijkertijd. Dus het is niet eens fysiek mogelijk om uh, een echte bijdrage te leveren. Dus er staan projecten. ook gebouwen van koolhaas... waarvan die niet eens weet nee, wat ze er zijn. Ons bureau heet OMA. Ja. En, en uh, wij zijn een, een bureau met 350 man, met 9 partners. En samen zijn wij OMA. Ja. En, en Rem is daar de founding partner van. Wat heeft u van hem geleerd? Uh, ja, heel veel. Ik ben er eigenlijk opgeleid in het bureau als zijnde uh, stagiaire. Maar het is vooral de nieuwsgierigheid. En, en, en, en het uh, nieuwsgierigheid buiten de architectuur, eh, het kijken, het onderzoeken, het analyseren, voordat je aan de slag gaat met met ontwerpen. Dus dat dat bracht hij u bij. Dat is iets. Ja, hij heeft altijd geschreven naast naast het ontwerpen en het is altijd de wisselwerking tussen allerlei disciplines ook buiten de architectuur. En waaraan kan ik nou een gebouw uh, een, uh, uh, uh, van uw bureau herkennen? Waaraan zie ik dat is typisch OMA. Uh, dat, is, uh, voor, uh, dat is niet zo makkelijk te zien. Nee, om te jullie hebben niet een handelsmerk. Nee, dat hebben we bewust niet. Want we zoeken eigenlijk altijd naar de, de, de beste, de unieke oplossing voor een, voor een opgave. Want architectuur is meer dan alleen zoveel ruimtes van zoveel vierkante meter maken. Het moet ook een relevantie hebben. En dat kan dus zijn dat het een hele simpele box is. Het kan ook zijn dat het een heel extravert organisch gebouw kan zijn. Dus we zoeken voor elke opgave eigenlijk een passende oplossing. En we hebben dus niet zo'n signatuurarchitectuur met, met curves of, of alleen maar rechte lijnen. We zijn daar helemaal niet dogmatisch in. Dat is niet belangrijk dat ik de handtekening zie van jullie. Nee, misschien is de handtekening wel het ontbreken van een, een signatuur. Ja. Oh ja. Ik las dat u binnen het bureau Azië voor uw rekening neemt. Hebben jullie de wereld gewoon onderling verdeeld? Uh, ja, op dit moment wel. We, oh hebben, ja. we, hebben, we hebben drie bureaus waar we echt ontwerpen vanuit doen. Rotterdam, uh, New York en Hongkong. En, Hong Kong. en uh, New York-bureau wordt geleid door twee partners. Ik doe uh, Azië. Ja. En uh, ja, de rest van de wereld hebben we verdeeld vanuit Rotterdam, dus het Midden-Oosten enzovoort. Nou, u bent chef Azië. Komt Ik ben door. inderdaad ja. chef Azië. En wat bouwen moment. jullie daar? Uh, heel divers, gelukkig heel divers. Dus we doen uh, zowel uh, hele grote projecten, 300 meter hoge torens, uh, maar ook. Kleine uh, aanbouwen in, in, aan de musea. Uh, we doen publieke ruimte. Uh, masterplan. We hebben net een project gewonnen met uh, meer dan een miljoen vierkante meter. Voor uh, uh, allemaal IT-bedrijven. Een soort New Economy uh, masterplan. Uh, dus het is heel divers. De Azië is natuurlijk gigantisch groot. Hè? Ja. En dat, doet, dat, dat bereist u in uw eentje? Uh, nou ja, we hebben... 40 man in Azië zitten. Maar oh, inderdaad, ja, ja. Uh, het is groot. China is groot. En uh, we werken ook verspreid over, over heel China. Oh, dus, ja. uh, maar dat maakt het interessant. Dat Prada is nu klaar. Hè? Dat, dat museum. Waar, waar bent u nu mee bezig? Uh, ik ben bezig nu onder andere in Berlijn met het hoofdkantoor voor Springer, wat we aan het bouwen zijn. Dat is nu halverwege. Van uitgeverij? Uitgeverij Springer, dus dat is uh, zowel de kranten als uh, en wat het wordt tv. wordt Het wordt het, het, het nieuwe hoofdkantoor, uh, waar vooral ook de, zeg maar, de ja. digitale kant van uh, de ja. media uh, komt te zitten. Dus waar? naast de traditionele... Maar hoe gaat het eruit zien? Um, het is een, eigenlijk een enorm atrium in de midden. Wat als een soort uh, ruitvormige doorsneden heeft. Mm -hmm. Wat vol is met werkplekken. Dus maar u zegt Berlijn en ik dacht dat u Azië deed. Ja, maar dat is nog een project dat, uh, zeg <laughs> dat maar, nog, nog, lo liggen. nog loopt. Ik heb het nog liggen. Nee, in Azië uh, hebben we een stuk of twaalf uh, projecten. Dat het zijn natuurlijk een heel langlopende projecten. Wat u daar nu hebt uitstaan. Dat is misschien pas over vijftien jaar klaar. Dat, dat, ja, architectuur is heel langzaam. Uh, Prada is dan tien jaar. We hebben net uh, afgelopen maandag een project geopend in Qatar. De Nationale Bibliotheek. Daar hebben we ook tien of elf jaar over gedaan. Volgende week openen we in Kopenhagen een gebouw. Dat zijn we begonnen in 2006. Dus ja... Het duurt heel lang. Maar dat is het goede aan Azië. Daar kunnen dingen wel veel sneller gaan. Maar het is wel iets van de lange adem, zullen we maar zeggen. Het is iets van de lange adem. En daarom is het ook goed om verschillende dingen naast elkaar te doen. Maar die lange adem heeft u? Die hebben we. Ja. Ja. En gaat u nog ook nog kijken bij de opening? Ik ben twee dagen geweest in Milaan. Ja. Wij hadden allemaal evenementen al. Ja. En, en morgen is het dan voor het publiek open. Ik sprak met Chris van Duin. Dank u wel. En dit was met het oog op morgen. Na twaalf uur nooit meer slapen. Morgen is er weer een oog, dan zit die Simone Wijmans...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 Hoe zet jij de eerste stap naar je ideale huis? Ga naar de woonjeer al ideaalwijzer op ing.nl of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil, ing. Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U allure. Ga naar een thuis thuisinwinkel en bestel. NPO Radio 1.